Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In de Betuwe zijn tientallen medewerkers van fruitbedrijven besmet met het coronavirus. 34 medewerkers bij twee bedrijven zijn positief getest. Dat is ongeveer 11% van het personeel, meldt de GGD Geldlands zuid De dienst begon met het uit voorzorg testen van de medewerkers... nadat vorige week al enkele besmettingen aan het licht waren gekomen... Alle besmette mensen en hun huisgenoten zitten in quarantaine. Ook is de gezondheidsdienst gestart met een contactonderzoek. In de Amerikaanse hoofdstad Washington worden vandaag tienduizenden deelnemers verwacht bij een demonstratie tegen racisme en racistisch politiegeweld. Het stadsbestuur zou rekening houden met 100.000 tot 200.000 demonstranten. In Washington zijn de demonstraties tegen de dood van George Floyd over het algemeen vreedzaam verlopen. Gisteren en eergisteren zijn geen aanhoudingen verricht. En inwoners hoeven s'avonds en s'nachts niet meer binnen te blijven. President Bolsonaro van Brazilië dreigt uit de Wereldgezondheidsorganisatie te stappen. Hij noemt de WHO een partijdige politieke organisatie. Vorige week stapte de Verenigde Staten al uit de organisatie. Bolsonaro wijst ook op de controverse over het wel of niet gebruiken... van het malaria-medicijn hydroxychloroquine bij coronapatiënten. Een paar dagen geleden besloot de WHO het onderzoek naar hydroxychloroquine te hervatten. Dat onderzoek was tijdelijk stilgelegd naar waarschuwingen van artsen. Op Schiphol-Oost is vanochtend vroeg een plofkraak gepleegd. Met explosieven werd rond half vijf een geldautomaat opgeblazen. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De geldautomaat zat in de gevel van een bedrijfspand omdat de beveiliging van Schiphol onder de koninklijke marechaussee valt, doen forensische experts van de marechaussee onderzoek. Ook zijn er deskundigen van de explosieve opruimingsdienst van Defensie aanwezig. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en vooral in het westen en noorden valt er regen. en waait een matige tot harde zuidwestenwind. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen af en toe zon en wat buien en minder wind. Het wordt ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Sorry. Dat doe je dan toch wel iedere dag thuis. Ja, precies. Maar twee personen mogen aan één tafel zitten als ze niet uit één huis zouden komen. En anders mag het ook, maar dan moet je dus op anderhalve meter een anderhalve meter tafel hebben, zo gezegd. Ja, nou. Ik hoop dat de maatregelen snel weer een beetje versoepeld worden. Want dat is natuurlijk het leuke van de horeca: dat je met mensen uit eten gaat die je een tijdje niet gezien hebt of iets dergelijks. Ja, precies. En dat is inderdaad op dit moment nog een beetje lastig.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 Of de nee, ja, in dat bejaartuig uh, is het niet nodig. Daar hebben ze het anders opgelost. Oké, okay, dus daar hebben we het nog niet nodig. Je bent echt buiten Zandvoort uh, ook heel actief op dit moment. Ja, wij werken in ons district. Dat is het district Kremland. En daar zitten we samen met uh, Haarlem, Haarlemmermeer -en, en de Eimond in. En uh, alle verzoeken die we krijgen zijn eigenlijk voor, de hele, voor deze regio. Dus ook, ook in Zandvoort, maar ook uh, in de regio werken wij.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 Um, maar ja, er zijn ook vrijwillige die Gewoon elke week even langskomen om iemand het uh, huisval uh, op te halen en buiten weg te gooien. Ja, dat is ook heel erg praktisch. Ik zou ook ja. willen dat iemand dat bij mij kwam doen trouwens. Ja. ja. Nou, handig. <laughs> wel handig. Maar je kan ook gewoon gebeld worden voor een praatje en advies en, en alles mag. Oké, okay, dat is heel erg lief. En dan heb ik wel een andere vraag. Eerst de hulp uh, uh, zit ik ineens te bedenken. Op anderhalve meter. Hebben jullie daar ook iets uh, voor bedacht?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 Nou ja, laat ik zo zeggen, dat ik, ik, ik gun de horeca echt voor de komende periode een, een hele goede omzet. Maar hoop ook wel dat iedereen een klein beetje op zijn gezondheid let, uiteraard. Maar nee, het is te hopen dat uh, uh, nou, ik zou zeggen, de ingezette weg ook, ook ingeslagen wordt. Ik hoorde het interview met Rob van Koninklijke Horeca Nederland net, dat het wat voorzichtig op, op gang kwam. Nou, ik denk dat dat ook op zich voor de ondernemers zelf prettig is, dat ze niet meteen overlopen worden...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 Uh, en ik heb ook constateer, ge, geconstateerd dat op het moment dat de bedjes op het strand staan... Uh, dat dat ook alweer een hele goede regulerende werking heeft... bij het goed uh, beheersbaar houden van de situatie op het strand. Uiteraard zie je hier en daar wel groepen jongeren die, die te dicht op elkaar zitten. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat de ondernemers uh, op het strand ook heel goed hun rol pakken... Uh, nou, om mensen ook te wijzen op het feit dat ze gewoon uh, ook zich uh, op, op het strand...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 Ja, ik denk natuurlijk nu ook aan de jongeren. De jongeren die graag lekker naar Zandvoort komen om te genieten en leuke dingen met elkaar te doen. Zeker nu de scholen weer open mogen. Mogen zij dan, als zij op school wel bij elkaar mogen zijn, mogen zij dan straks op het strand niet bij elkaar zijn? Ja, de, de, de, de regels van afstand houden zijn, zijn heel, heel duidelijk.